ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dan het wijl met het NOS-journaal. De Tweede Kamer dreigt de subsidie in te trekken... van twee organisaties voor ontwikkelingshulp. Het gaat om het Koninklijk Instituut voor de Tropen... en SNV, dat vrijwilligers uitzendt naar derde wereldlanden. Beide organisaties weigeren het jaarsalaris van hun directie te verlagen... tot het gewenste niveau van 124.000 euro. Andere hulporganisaties hebben dat al wel gedaan. De Tweede Kamer wil de twee weigeraars nog tot 1 januari de tijd geven. Zijn de salarissen dan nog niet verlaagd, dan verliezen het Tropeninstituut en SNV hun overheidssubsidie. Staatssecretaris Knapen steunt het standpunt van de Kamer. In de Eemshaven hebben actievoerders van Greenpeace een bouwplaats van energiemaatschappij Essent bezet. De activisten willen dat Essent daar afziet van de bouw van een kolencentrale en investeert in schone energie. Elf activisten zijn in hijskranen geklommen om spandoeken op te hangen. Ze willen op tientallen meters hoogte blijven bivakkeren. Volgens Greenpeace hebben ze genoeg voorraden bij zich om de bouwplaats lange tijd te bezetten. Op de grond hebben tientallen activisten een blokkade opgeworpen. De politie heeft nog niet ingegrepen. Ook nu ombouwt een energiecentrale in de Eemshaven. En Greenpeace vreest dat de CO2-uitstoot in Nederland met een kwart toeneemt... als de kolencentrales in gebruik zijn genomen. Bij veilinghuis Sotheby's in Londen heeft het boek Birds of America vanavond 7,3 miljoen pond opgebracht, ruim 8 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een boek is betaald. Het rijk geïllustreerde boek uit 1838 werd gekocht door een Britse kunsthandelaar. In het boek staan duizend tekeningen van zo'n 500 Amerikaanse vogelsoorten. Het is bijna 1 meter hoog en 60 centimeter breed. Wereldwijd zouden nog maar 119 exemplaren van het boek bestaan. Het Teilers Museum in Haarlem heeft ook een exemplaar van Birds of America in de collectie. Het weer vooral in het noorden is nog mistig. Vannacht wordt het gemiddeld min 3, morgen overdag overwegend bewolkt. Aan de kust plus 3 en in het oosten net onder nul. In het zuidoosten wat lichte sneeuw. Dit was het NOS journaal Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. sneeuw sneeuw. Warmte, warmte kerst. Zie dit is Kerst met ZFM. Met me De herhaling van ZFM Jazz. De tweede uur van CVM Jazz van deze zondag, samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Tom Hendricks, opende met een big band. En waarom een big band? Omdat we straks even gaan praten over dat uh, mooie kerstconcert wat uh, Hans gaat organiseren voor 19 december. En uh, deze band uh, zal er dan niet zijn, want dit was de band van Les Brown en die is al lang overleden. Maar ik geloof dat Hans een hele leuke big band voor de avond op het oog heeft. Ja, ja, ja, maar ja. even wachten. Mag dat even wachten. is de, de big band van het uh, MZK uit, uit Haarlem, uh -huh. de, de muziekschool. En dat zijn, die hebben twee big bands, één uh, jeugd big band. Dat varieert dan tussen de, tussen de 11 en de 17 jaar. Nou, die wilde ik oorspronkelijk graag hebben, want dat is weer eens zoiets bijzonders. Maar het is op een, uh, op een zondagavond en dan heb je een beetje problemen met de leeftijden. Dus dat hebben we maar niet gedaan om daar problemen te voorkomen. De andere big band is de Cabanza. Big band. En voor degene die daar meer over wil weten. Kan kijken op cabanza.nl uh, Maar dat zijn allemaal. Uh, grote, grote volwassen. Mannen en vrouwen. En ik heb ze horen en zien spelen. Tijdens Haan Jazzstad op de grote markt. En ik vond dat zeer indrukwekkend. Dat dat klonk en dat swingde. En dat deed. En daar zit een heerlijke zangeres bij. Dus, en dat is een man of 17. Nou. Dat is lekker lawaai. Met zeer dansbare jazzklassiekers. Maar nu eerst even iets heel anders. Maar Ray Brown en jazzgieterist Larindo Almeida vormden in 1981 in Berlijn een akoestisch duo. Duo, moet ik zeggen. En ze namen daar een fraai album op, de Mondshine Sonate. En van dat album ga ik de verrassende combinatie draaien. van de Mondshine Sonate van Ludwig van Beethoven. En Around Midnight van Silonius Monk. Ray Brown en Lorindo Almeida. the door and in between I drink black I'm hanging out on Monday, my son.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 waren we even naartoe aan een uh, kopje zwarte koffie, Hans. Ja, zeker. En nog wel geserveerd door Peggy Lee. Oh, kijk. Hè, wie wil dat dan niet? Ja, nee, zeker. Ja. Nee, met het intro had ik al zoiets. En, en, en nu mag die act dan wel komen. Ja. In die oude nachtclub, <laughs> maar ja. Wat heb jij uh, mij gegeven? Nou, de, de, eigenlijk de, uh, blijf ik ook een beetje in deze sfeer. Want dit is een. Uh, ja, toch wel een mooie opname van het Erik Trouvas Fortet. En dat wordt gezongen door uh, Sophie Hunger. En nou gaat iedereen roepen van nooit van gehoord. Nou, dat, dat, maar dit is wel erg goed. En dit nummer heet Let Me Go. En dat is toch ook een beetje in deze broeierige sfeer. En verlangen we naar zon en zo. Nou die schijnt nu toevallig. Even. Maar het gaat een beetje om structurele zon. Let Me Go. Gardner met What's Not to Love. Ja, de een vindt mooi, de ander wat minder. Ja. Maar het is, het zijn jonge muzikanten en die verdienen een plek. 19 december. Ja, 19 december. In de krocht. Zondag. Ja. Half drie. Starten we. Met, met een lange dag. Ja, het wordt een lange dag. Maar de, buitengewoon muzikaal. Want, wie komt er... Half drie, trio van Johan, Johan Clement met Erik Timmermans, Erik Koger en Ronald Douglas. Is eerder geweest. Was een groot succes. Dus voor zo'n kerstconcert, dan vinden we het fantastisch dat hij weer bereid is om te komen. Daarna, en dat is nieuw, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar dat is, ook, dat is eigenlijk ook de reden om het te doen. Een warm en koud buffet. En daarna de big band, Cabanza. Als waar we het eerder over hebben gehad. Net heel even. Eh, uh, ja, we hopen dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen komt en, en ik heb dat ook uh, van de week weer uh, in de schoen gedaan, dus ik hoop dat Sinterklaas dat uh, ook gaat regelen. Hoewel, we hebben gezegd we gaan dit uur niet meer over Sinterklaas praten, ja. maar ik, ik doe toch nog maar een keer een laatste oproep aan hem van regel dat even. Is het ook mogelijk om alleen naar het middagconcert te gaan? Ja, uiteraard. Is het ook mogelijk om alleen naar het avondconcert te gaan? Ja, dat hebben we kortelings besloten omdat daar toch vragen over waren. Van, Stel nou dat ik smiddags niet kan en ik wil alleen buffet en alleen s'avonds komen. Dat kan. Dat kan, ook. dat kan, dat kan. Want we willen toch graag s'avonds zoveel mogelijk mensen hebben. Ja. Uh, Want wat gaat dat kosten? Nou, uh, alleen de middag is 15 euro als gebruikelijk. Mm -hmm. uh, dat hebben we het normale tarief. Uh, alleen s'avonds met het buffet en de big band is 30 euro. En de hele dag, van half drie tot een uur of half elf, middag, buffet en avond, is 45 euro. 45 euro. Ja. Maar dan ben je ook de hele, avond, de hele dag onder de pannen. Ja, <coughs> zeker. Ja, dan, uh, dan mag het weer heel erg slecht worden. Je hoeft de deur niet meer uit. Je kan wachten tot het avonds opgeklaard is en lekker naar huis. Waar kunnen de mensen zich opgeven? Uh, dat kan bij mij. Uh, en ik heb daar. Uh, een uh, e-mailadres voor. En een telefoonnummer. En ik ga dat even roepen. Hans Rijmers. En dat is dan. Nou de Hans is bekend. En daarna. R-E-Y-M-Marie-E-R-S At online.nl Of 06 535 78 Overigens. Uh, komt er deze week nog een advertentie in de krant... waar dit ook allemaal in staat. Uh, dus lees de krant en daar staat alles in. En dan hopen we dat, er een, uh, dat er een heleboel mensen komen. En letterlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Goed. Vorige keer, Hans, draait ik uh, This is Always... van het nieuwe album van de Italiaanse zangeres... Uh, Roberta Gambarini, die uh, al jaren trionvervierd in New York. En er werd mij gevraagd uh, nog wat van het album So In Love te draaien. Ze wordt begeleid door uh, pianist Hank Jones, saxofonist James Moody en trompetist Roy Hargrove. Niet de minste dus. Nee. En hier is Roberta Camberini met Multicolored Blue. Out of sorrow In the daylight Comes a blue sun. Whispering gently Hearts wide open Life will shine With the colors of a night. set up And it's bright. Daylight comes a blue sound lingering on and on, saying, Open up your heart and soul, let the new day shine with. Lived with passion, it's a love so. Genfi Talk It Over was dit. Gespeeld door de Canadese hoge noten trompetist Manny Ferguson. En geheel tegen zijn gewoonte in liet hij twee andere grote trompetisten mee soleren: Piet Condoli en Shorty Rogers. Hans, uh, het is alweer bijna twaalf uur. Ja, het gaat hard. Ja. ja. Wat heb jij nog in de aanbieding? Nou, ik heb een, een, uh, een zangeres en die heet, dan moet ik even goed kijken. Nuttetjam Rosie. Had dat even goed doordringen, die naam. <laughs> Nog een keer. Nuttetjam Rosie. Rosie. Ja, Rosie ik heb, kan ik onthouden. Ja, ik heb daar goed op gestudeerd. Uh, de, zij is afgestudeerd uh, Rotterdamse uh, conservatorium. Uh, heeft een uh, debuutalbum gemaakt. Atuba. En dat zit op een uh, Amsterdams label. Maar dat bestaat inmiddels niet meer. Dus we hoeven de naam ook niet meer van te noemen. En dit nummer heet e een niet. En wie is dat niet? Never want to discover Sustain, complain, let's exchange the pain Maybe a fool Is it? Ja, kan niet missen. Hoort er toch, uh, hoort er toch wel bij. En Fever. Wat ik altijd zo zwak vind is dat wegdraaien. Waarom speel ze hier gewoon een mooi slotakkoord? Ja, ja maar dat, dat, toen, ik, ik denk dat dat toen de tijd uh, trend was. In, in, in die zestige jaren. Dat al die nummers werden allemaal uh, zo weggeveed en, en daar was het over. En dan moest je er zelf maar zien hoe je, hoe je het eind bedacht, denk ik. Oké. Okay. Um, ze speelden niet veel, vaak samen. Herbie Mann op de fluit en pianist Bill Evans. Maar in 1961, geloof ik, maakten ze een prachtig album Nirvana. En dan gaan we naar luisteren. Niet naar Nirvana zelf, maar Love a Man. Laat ik mijn laatste jazzprogramma van 2010 eens romantisch eindigen. Met een prachtig, melancholisch en bluesachtig nummer van Paul Desmond op de Alt en Dave Brubeck op de piano. Bluet.